Jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee, en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu de nacht.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 Never thought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 Zantvoort. Ook op internet. internet.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 senza avere mai le cose che pretendi e scusa in fondo scusa tu che dai je gezien. Ik heb je gezien ik un'aranciata, lei oranjetje, hij heeft een whisky si è aggrappata, de 5 litri si è het mi sembrava prachtig, andata, zijn baciato, l'ho baciata, al een keer gekust, ik heb haar al een keer gekust, ik heb haar al een keer gekust, ik heb haar al een keer gekust, ik heb haar al een keer gekust, ik heb haar al een keer gekust, Che idea. Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea. Quale idea?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 It's black and it's white. We we'll fight. Kom. Oh See, <laughs>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 su utrecht had minder succes en Schotland ging de ploeg met 2-0 onderuit tegen Celtic. Volgende week zijn de returns. De winnaars over beide duels plaatsen zich voor de groepsfase van de Europa League. Dennis Menchoff rijdt volgend seizoen bij Team Geox, de opvolger van de ploeg. Eerder wist Geox de Spaanse wielrenner Carlos Sastral te contracteren. De 32-jarige Menchoff was sinds 2005 in dienst van de Rabo-ploeg. Hij won twee keer de ronde van Spanje en één keer de ronde van Italië. Dit jaar werd hij derde in de Tour de France. En dan het weer: toenemende bewolking. En aan de westkust kan zo wat motregen. Minimaal rond 13 graden. Overdag geleidelijk zon. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Shouna. Zandvoort heeft het. En...